Tien uur, na net wel met het NOS-journaal. Rusland beschuldigt de NAVO ervan dat het bondgenootschap zich wil mengen in de Syrische burgeroorlog. Dat blijkt volgens Rusland onder meer uit de stationering van Nederlandse en Duitse Patriot-raketten in Turkije. Volgens de Russen kan de NAVO een kleine schermutseling aan de turk syrische grens aangrijpen om zich actief te mengen in de strijd in Syrië.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 Staatsbosbeheer zoekt twee vogelwachters die tussen april en juli volgend jaar op Oog willen bivakkeren. Het liefst twee mensen die goed met elkaar kunnen opschieten, want verder woont er niemand op het waddeneiland. Ze moeten daar onder meer de rust van vogelbroedplaatsen in de gaten houden. Een van de functie-eisen is het bezit van een verrekijker en een telescoop met statief. In de Eredivisie is één voetbalwedstrijd gespeeld, Heracles tegen Utrecht, uitslag 1-1. Het weer, vannacht droog en helder, het vriest dan overal, boven de sneeuw zelfs streng. Morgenochtend eerst nog zon, smiddags bewolking. In het binnenland blijft het onder het vriespunt. S'avonds en s nachts gaat het dooien. Dit was het NOS-journaal.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 Langs de lijn met Dionne de Graaf. Dag dames en heren, goedenavond. Dit is langs de lijn van vrijdag 7 december. PSV is na twee nederlagen in de competitie toe aan een overwinning. Dat moet zondag gebeuren tegen de koploper FC Twente. Ja, dit zijn de momenten voor ons om toch uh, weer te zorgen... dat we die punten terughalen die we de laatste twee weken verloren hebben. Straks een reportage over de voorbereiding van PSV op die topwedstrijd. En Johan Cruijff is het onderwerp van een fototentoonstelling in Amsterdam. Hij was zelf ook bij de opening en hij gaf daar ook zijn mening... over de de gedood van de grensrechter in Almere. Hij vermoedt waar het probleem zit. Als je het gedrag van de ouders ziet. Bij wedstrijdje voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Dat is echt schandaal. En straks Marco van Basten over de misère bij Herenveen. Zijn club staat nu dertiende op de ranglijst. Veel te laag, toch? Nou ja, kijk, natuurlijk uh, liever, liever hoger. Maar uiteindelijk zijn die ploegen die boven ons staan en onder ons staan, die hebben er ook heel hard voor gewerkt. En één wedstrijd vanavond in de Eredivisie. U hebt de uitslag meegekregen zeer waarschijnlijk. En een gelijkspel 1-1 Heracles tegen Utrecht. Richard van der Maden, waren ze aan elkaar gewaagd inderdaad? Ja, redelijk. Hoewel Heracles Almelo toch de betere ploeg was. Zeker in het eerste halfuur. Dat was ook meteen het leukste deel van de wedstrijd. Op een overigens uitstekend bespeelbare mat. Het kunstgras hier in Almelo. Waar prima op gevoetbald kon worden. Na 20 minuten lag de eerste goal erin. Een doelpunt van Duarte. Raakte de bal onderweg aan. Na een schot van Everton aan de linkerkant. Vervolgens, niet zo gek veel later, werd het 1-1. Een eigen doelpunt van Dorda. Het vierde eigen doelpunt al dit seizoen van Herakles. Na een inzet overigens van Assara bijna op de achterlijn. Maar Dorda zat daar dus net aan waardoor Pasveer kansloos was. Herakles ging vervolgens op jacht naar een nieuwe voorsprong. Combineerde Zo af en toe weer uitstekend. Driemaal raakte Herakles de lat in de eerste helft via Overtoom. In de tweede helft Vajnovic en Castillon. Utrecht eigenlijk nauwelijks gevaarlijk. Verdedigde wel goed. En mag eigenlijk heel blij zijn met dit punt. Blijft keurig in de subtop staan FC Utrecht. En ja, wat kun je verder zeggen over Herakles? Het kan natuurlijk niet altijd feest zijn. De laatste twee thuiswedstrijden. Elf doelpunten gemaakt. Vanavond blijft het tegen FC Utrecht in een best aardige wedstrijd. Vooral in de eerste de helft steken op 1 tegen 1. Dankjewel Richard van der Made straks reacties na deze wedstrijd. Vanessa Paradis was dat, Be My Baby. Johan en ik, zo heet de tentoonstelling over Johan Kruijf... die vandaag openen in het Amsterdam Museum. Verhalen van mensen over hun Kruijf-moment. Kruijf was zelf ook bij de opening en aan hem de gewetensvraag... kan hij zich al die momenten die voor andere mensen dus zo belangrijk zijn... zelf nog herinneren? Het, het, het is een beetje vreemd, al die, uh, al die situaties. Maar vaak heb je een situatie, dus een foto die je terugziet. En dan heeft het met iets te maken. Met school of met een opening van iets. Of weet ik veel met wat. Dat je, dat je de hele situatie weer herinnert. Yes, oh, dus het is ja, een soort film daar. die aangezet ja. wordt. En die persoon dan in, in kwestie? Die persoon die in kwestie, die, die, die moet, dat kost moeite. om Als ik ze zo tegenkom, kan ik ze niet meer herinneren. Want het zijn er hoeveel per dag? Gemiddeld? Ja, het zijn een heleboel. Maar, maar als ja. je dus die kleintjes neemt... Dan, dan is de persoon, maar de situatie eigenlijk... Uh, het belangrijkste onderdeel. En dat is dan een, een, een, een film die aangaat. En dat zie je gewoon weer voor je. Zoals bijvoorbeeld met dat kleine jongetje op dat stadion. Ja, dat zie je dan gewoon weer. En beleef je dan gewoon weer. Dus vaak hoor je die mensen praten, ja. maar je ziet de beelden van vroeger. En, en zo krijg je ook... je eigen verhalen weer terug? Ja, ja, ja. Het, is, het, is voor mij, het is voor mij een leuk een hulpmiddel om dus alle dingen die je meemaakt, dus een herinnering aan te hebben. En die herinneringen zijn er nog wel, maar die kan ik niet zelf oproepen. Als je nou een tentoonstelling zou moeten inrichten van dingen die je zelf zijn bijgebleven, van ontmoetingen met andere mensen, welke zou je er dan uit kunnen ja, halen? dat zijn dit soort situaties, ook oh, bijna. Dat je iets leuk vindt. Een beker die je krijgt als je in de jeugd speelt. Een, uh, een hoekbalfoto. Dan gaat het allemaal lopen. Dat, dat zijn mooie momenten voor mij. Want Iedereen vraagt wat, wat was er leuk van. Ja, maar ik heb er het meeste van genoten. Van al die situaties. Want voetbal, het is leuk dat je prijzen vindt, Maar ik heb het meeste genoten. Want ik, was, ik was er ook bij. Ja. Dus het is niet zo dat ik elke keer denk van wat die anderen het allemaal leuk vinden. Nee, ik vond het leuk. Ja. Dus het zijn mooie, mooie herinneringen. Niet voor degene zelf, maar voor mijzelf. Ja. Dus het is, uh, het is eigenlijk, als je het egoïstisch bekijkt, zijn dit soort momenten voor mij zijn ideaal. Ja. Dus iedereen denkt dat het een moeite kost, maar het is eigenlijk een, het leukste is voor, voor mezelf. En als je die rol nou eens omdraait, zijn er momenten geweest waarvan je denkt: van, Nou, dat is een, een zeer bijzondere persoon geweest en ik, ik ben blij dat ik die ontmoeting heb meegemaakt. Nou, er zijn een heleboel, hè. Er zijn een heleboel. Ik, ik heb dus een heleboel dingen meegemaakt, een heleboel dingen gedaan. Maar ik heb altijd een heleboel mensen bij me gehad die me geholpen hebben. Mm. Die dingen komen toen die niet allemaal aanwaaien. En als je dan terugdenkt aan heel vroeger, je denkt aan een oude Dreesman. Of je denkt, je denkt aan, aan, aan de eigenaar van, van Adidas Hostas. of Er zijn zoveel mensen die me altijd yeah. in een bepaald moment geholpen hebben. Ik, ik heb dus vaak conflict situaties gehad. En dan komen er altijd mensen tevoorschijn die je op een of andere manier helpen om dus... De dingen veel breder te zien als dat je dat zelf altijd zou kunnen. Ja. Dus nu heb je daar weer zemius voor. En je mm -hmm. hebt, uh... Ik heb ja. zo verschrikkelijk veel goede gasten altijd op het goede moment tegengekomen. Ja, ja. En die hebben me altijd fantastisch geholpen. En dat zijn de mooie momenten voor mij. En dat is ook weer, denk ik, de reden dat als iemand aan jou wat vraagt... dat je ook dan op een of andere manier probeert te helpen. En dat zei Johan Cruijff tegen Ajot Kloosterboer. Cruijff liet zich trouwens ook uit over het nieuws van deze week. Het overlijden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen... nadat hij was gemolesteerd door jeugdspelers van Nieuw Sloten. Een van de meest belangrijke dingen in mijn... wat ik gezien heb en meegemaakt heb... want het is natuurlijk niet vergisteren. Het bestaat al een heel lang. Je moet alleen wat doen. En dat is dat als je gedrag van de ouders ziet... bij een je voor kinderen tussen 6 en 12 jaar... dat is echt schandalig. Dus je moet beginnen met normen en waarden stellen. Je moet die ouders ermee de weg gaan nemen. En je moet een bepaald soort systeem hanteren dat als iemand over de scheef gaat, dat dus die club, zeg je, oké, okay, uh, eens 14 dagen kom je er niet in bij je zoon. Want die ouders zijn in staat om het vriendje wat naast hem woont, die moet invallen. Wat misschien niet zo goed is om die scheidsrecht, scheid of in dit geval de coach, uit te schelden. Omdat hij dit jongetje wil winnen. Dat soort, ja. dat soort praktijken kunnen helpen, Maar het is niet alleen hier. Hè. Wij, wij we al moeten nu man. dus een bepaalde wet stellen... dat dus die KVB, die dus nu wel de schuld krijgt... en ook misschien dingen hadden moeten doen... maar ook de mogelijkheden moeten hebben om mensen te kunnen uitsluiten. En het gaat niet alleen die, die Marokkanen of die weet ik veel waar ze vandaan komen. Het gaat erom dat het normbesef erbij gekomen moet worden. En de, de praktijk tot nu toe is... Dat alle jongetjes tot 12 jaar, die hebben dat normbesef. Die schamen zich eigenlijk voor het gedrag van hun ouders. Dat ze daarna het over gaan nemen, dat is een ander verhaal. Dus ik denk dat je er gewoon breed moet zien en heel scherp moet zijn. Vanaf het begin. En dan begin je bij de ouders. Want het is gewoon een opvoedende taak. De kinderen doen dingen na die ze van hun ouders zien. Ze doen het niet zomaar. Het nieuws maakt ook indruk op de vereniging van ex-internationals van Oranje. Ajax-coach Frank de Boer is daar lid van. En die maakte vanmiddag bekend dat de oud-internationals... een benefietduel gaan organiseren voor de nabestaanden van Richard Nieuwenhuizen. Niet alleen ik hebben dat besloten. We hebben een bestuur met uh, Benny Wijnstekers. Pierre van Hooydonk met Sjaak Swart. En daarnaast zijn er uh, ook nog uh, bestuurders van de KVB. En die uh, hebben, uiteindelijk, uh, hebben het idee... Uh, we vonden, tenminste, 500 een goed idee om een benefietwedstrijd te spelen. Is er al meer duidelijkheid over andere details, wanneer, et cetera? Nee, dat moeten we nog met de desbetreffende club bespreken. Maar het is wel leuk dat je al ziet heel veel reacties van ex-internationals die dolgraag mee willen doen. Hoe kijk jij nu terug op de hele kwestie? Ja, nogmaals, het is uh, verschrikkelijk wat er gebeurd is. en Laten we hopen, doordat er nu zoveel aandacht uh, aangeschonken is... dat er een beetje besef komt uh, bij iedereen. Ja, wat we eigenlijk al steeds gezegd hebben, dat je respect hebt uh, voor iedereen. En dus ook vooral voor uh, scheidsrechters, geen maar eigenlijk voor elkaar natuurlijk. Dat is het allerbelangrijkste les die, die we aan het leren zijn. En dat zei Frank de Boer tegen Vlado Veljanoski. Het gaat goed met de Nederlandse hockeyers in Melbourne. Speelt Oranje vannacht de halve finale van de Champions Trophy tegen Pakistan? Philip Koken sprak daarover met speler Marcel Balkenstein. Marcel, ik kan me zo voorstellen dat iedereen al bezig is, zeker de buitenwacht, met de favoriete finale Nederland-Australië. Nou goed, ik denk dat iedereen daar in Nederland natuurlijk naar uitkijkt. Uh, alleen we hebben dit toernooi gezien uh, dat Pakistan toch gewoon een goede tegenstander is. Uh, wij winnen de eerste wedstrijd met 3-1 van hun. Dat was niet onze beste wedstrijd. Maar vervolgens uh, maken zij het elke tegenstander lastig. Waaronder ook Australië. Dus uh, ik denk dat we hun ook zeker niet mogen onderschatten. Jij speelt met je club samen met twee Pakistanen. Twee Pakistanen die ook hier in de selectie zitten. Wat zijn dat voor een jongens? Ja, tot nu toe. Uh, ze spelen natuurlijk nu een half jaar bij Oranje Zwart. En uh, ik moet zeggen dat we heel veel plezier hebben aan die jongens. Niet alleen qua het hockey, maar ook hoe zij zich in het team profileren. Uh, Rashid, de linksachter, is denk ik een, een technisch zeer sterk speler... die ook verdedigend heel erg goed is. En Riswan is linkermiddenvelder. Uh, ja, ze spelen gewoon samen heel erg goed. En daar heb je ook de eerste wedstrijd kunnen zien. Vooral Rashid vond ik, vond ik erg sterk spelen. Een uh, paar mooie acties ook en ook doelgericht naar voren. Dus uh, wel iets om op te letten. Pakistan is weer op de weg terug... nadat ze in de jaren 80 even de beste van de wereld waren. En daarvoor ook heel goed achter India, die ook weer terug is... Wat is denk ik het geheim nu achter de Aziatische opkomst weer? Nou goed, ik denk dat het we ook wel heel reëel moeten zijn en, uh, om te zeggen dat, uh, dat hier niet de acht sterkste ploegen staan op dit moment. Uh, wanneer je kijkt naar Duitsland, je kijkt naar uh, Engeland, hebben toch heel veel spelers thuisgelaten. Uh, dus daar moet je ook naar kijken. Aan de andere kant denk ik wel dat, uh, dat Pakistan uh, en ook India dit, dit toernooi heel erg goed doen. Uh, ik ben benieuwd alleen op de lange termijn of, of zich dit ook uh, gaat volhouden. En dat ze weer uh, nieuwe jonge jongens in kunnen passen. Zodat uh, de oudere spelers dadelijk afscheid kunnen nemen. Als jullie gaan spelen tegen Pakistan morgen is het 37 graden. Op het heetste punt van de dag. Drukkend warm. Kunnen de Pakistanen daar niet veel beter tegen dan jullie? Nou, ik denk dat het een feit is dat Pakistan daar beter tegen kan dan wij. Uh, aan de andere kant, uh, we hebben natuurlijk al uh, zo'n wedstrijd gehad, ook in de hitte. Uh, we hebben vandaag ook weer getraind, ondanks dat het nog niet heel zo warm was als dat het morgen zal zijn. Maar ik vind dat wij gewoon aan onze stand verplicht zijn door het niveau te halen wat we de afgelopen wedstrijden hebben gehaald. Dat we gewoon van Pakistan horen te winnen en dat we dan inderdaad in die finale staan. En, uh, en mij zou het ook wel mooi lijken om dat misschien tegen India te doen. In de halve finale kunt u vanavond vannacht vanaf half vier rechtstreeks volgen via nos.nl. Er gebeurt meer in Melbourne op hockeygebied. Want daar werd ook Jan Albers, de voorzitter van de Nederlandse Hockeybond, herkozen. Als bestuurslid van de Internationale Hockeyfederatie, de FIH. India en Pakistan kregen van de Hockeyfederatie een wildcard. En u hoorde het al, ze staan nu allebei in de halve finale. Filip Koken vroeg Albers om een reactie. We zijn ongelooflijk blij met uh, deze ontwikkelingen. India en Pakistan hebben natuurlijk altijd een beetje een speciale positie vanuit het verleden. Um, we doen er erg veel aan we proberen er erg veel aan te doen om die landen te steunen... om terug te komen op dat internationale hockeyniveau. Hockey Daar zijn ze nu heel dichtbij en uh, je, ja, je ziet hier zelfs dat ze de finale hadden. Dus uh, zeer tevreden, zeer zeker ja. Is het eenmalig of is het blijvend? Ik denk dat het redelijk blijvend is. Het is er sowieso verrassend dat Pakistan, ondanks dat, zij, dat het onmogelijk is om daar andere landen te laten spelen... ik denk dat Pakistan veel veiliger is overigens dan veel mensen zeggen... maar internationaal wordt het niet geaccepteerd dat je daar gaat spelen. Dus het is al verrassend dat die erbij zijn. India is minder verrassend. India eh, is de laatste jaren volop bezig met het organiseren van allerlei evenementen, ook in India zelf. Timmet veel aan de weg. En zelfs binnenkort heb je daar een grote hockey league. En waar heel veel spelers gaan spelen. Dus dat is minder verrassend. India ligt meer, lag meer in de lijn van, verwa van verwachting. Even iets anders: deze Champions Trophy. Die wordt gespeeld volgens het format dat er eh, poolwedstrijden worden gespeeld waar weinig spanning op het spel staat. Tenminste, dat is mijn interpretatie. Eh, alle landen die hier aanwezig zijn plaatsen zich nu eenmaal voor de kwartfinale. We zitten nu in de knock-out-fase, nu is het heel spannend. Maar waarom eh, wordt eigenlijk de eerste helft van dit toernooi om des keizers baard gespeeld? Ja, het is, uh, zoals je het zegt, uh, ik, ik ga het ook niet proberen uit te leggen. Ik denk wel dat ik van nu af aan genieten van iedere wedstrijd die erom gaat. Dat hebben we gisteren al gezien. En, en misschien dat we in de komende jaren, we zullen het zeker niet in de komende jaar doen. Want het zou raar zijn als je dit nu aan, aanneemt en dan weer gaat veranderen. Maar we, we gaan er zeker over praten, want er zijn heel veel reacties gekomen. En uh, we moeten even kijken hoe dat loopt. Overigens... Bij de wereldkampioenschap, als ze we het systeem spelen... dan begin je al met twee keer zes en straks zelfs met twee keer acht. Dus het komt heel vervelend uit als je maar acht landen... zoals bij de Champions Trophy hebt, laat deelnemen. De Champions Trophy wordt jaarlijks gespeeld, vanaf 1977. Het is een mooie traditie in het hockey. Het heeft ook een uh, mooi imago in inmiddels gecreëerd. Maar uh, volgend jaar is er een World League in 2013. Dan wordt er voor het eerst geen Champions Trophy gespeeld. In 2014 is hij wel weer terug. Maar die World League die nieuw is, die wordt wel steeds belangrijker. Maken we hier uh, de zwanenzang mee van de Champions Trophy? Um, ja, ik, we hadden eerst gezegd, dat houden we een beetje intern... maar er is hier al schijnbaar ook door Leonardo Neger... onze president over gesproken. Je mag aannemen dat, uh, een van die, dat, dat die World League... Uh, zoals we hem nu opgesteld hebben... Uh, uh, het belangrijke toernooi wordt. Ook omdat je kwalificeert voor zowel één keer in de twee jaar... voor wereldkampioenschappen en daarna voor de Olympische Spelen... het volgende twee jaar... Um, uiteindelijk kun je niet met een Wereld Hockey League finale zitten en een Champions Trophy. Uh, dus, dus die zullen in elkaar gaan versmelten, denk ik. Uh, of dan de World Hockey League finale Champions Trophy blijft heten, wat een sterk merk is, dat weten we nog niet. Maar er gebeurt iets Dus de, de, de Champions Trophy, zoals we hem vandaag zien. De sterkste landen met eventueel wildcards. Uh, ik denk dat die zo langste tijd heeft gehad, ja. Ja, inderdaad, want aan uh, de World League had kwalificatie vast... voor een WK en voor de Olympische Spelen. Dus ik denk, uh, de Champions Trophy sterft een wisse dood. Ja, uh, dat zal, zeker omdat je ook begon te zeggen... dat het een, uh, vanaf 77 is het natuurlijk een traditioneel toernooi, Iedereen kent het. Dus hoe dat precies gaat plaatsvinden, het zou best kunnen... Ik denk dat het zo zou zijn dat de laatste ronde van World Hockey League 4 dan Champions Trophy gaat heten. Dus we zullen ergens zullen we dat een, een plaats moeten geven. Maar je kunt, je kunt niet alles ophouden. Zeker omdat het internationale kalender ook steeds drukker wordt. En we hebben natuurlijk de continentale kampioenschappen. Europees, uh, Aziatisch, in het continent. Dan heb je natuurlijk wereldkampioenschappen en, en, en, uh, en Olympische Spelen. En dan heb je die World, uh, uh, World Hockey League. En Kortom, veel woorden om te zeggen. Bye bye, Champions, <laughs> Champions Trophy. Nou jij ja, hebt de conclusie uh, zelf getrokken en wij moeten nog kijken of we die conclusie ook trekken en en hoe we dat gaan communiceren Don't turn me away Help me out of the life I lead Thomas You Made van kok Robin. Eén wedstrijd is er vanavond gespeeld in de eredivisie. Herakles speelde 1-1 gelijk tegen FC Utrecht. En dat is teleurstellend voor de coach van de thuisploeg, Peter Bos. Ja, ik vind wel dat we deze wedstrijd hadden moeten winnen. Daar hebben we natuurlijk vol voor gespeeld. Ik vond dat we goed aan de wedstrijd begonnen. We creëerden toen ook wat kansen, we scoorden ook via Everton. Ongelukkig dat het gelijk werd via die eigen goal... En daarna vond ik dat we een kwartier de kluts kwijt waren. Want toen hebben we niet goed gespeeld. En toen was het initiatief aan Utrecht. Ik vond dat we dat de tweede helft weer rechtgezet hebben. Alleen leidde dat helaas tot veel te weinig kansen. Als je zo dominant speelt, zoveel balbezit hebt, dan moet je meer kansen creëren. Dat is niet gebeurd. Aan de andere kant heb je ook wel eens wat geluk nodig. Want we raken nog wel eens de paal of de lat. En uh, ja, dat gebeurt niet. En dan speel je weer gelijk. Daar hebben we eigenlijk heel weinig aan. Hoe kan het als je zo'n overwicht hebt en je zo vaak in de buurt van de 16 komt... dat je dan uiteindelijk die kansen niet creëert? Is dat beslissingen maken op het verkeerde moment of de verkeerde beslissingen? Nou, maar die eindfase in het voetbal is altijd het moeilijkste. Hè? Ik bedoel, een goed positiespel spelen, daar, daar trainen we ook heel veel op. Dat zit er op een gegeven moment bij ons wel in. Maar die eindpas geven, dat is het moeilijkste in het voetbal. En uh, daar is de tegenstander vaak met meer mensen. Die staan goed georganiseerd en, dus, dus, en dat luistert heel nauw. Maar nou, die eindpas, die was vandaag niet altijd even goed. Soms moet je ook wat opportunistischer durven spelen, dat je die bal er wat eerder ingooit. Nou, daar hebben wij niet helemaal de ploeg voor, maar dat moet je soms wel doen in die eindfase. Aan de andere kant ja heel veel meer dan dat je ook vandaag weer probeert. is is natuurlijk ook niet mogelijk. En, uh, we doen er alles aan. En, en soms heb je ook wel eens een beetje geluk nodig. En, ja, dat moet je natuurlijk afdwingen. Maar dat was vandaag helaas niet het geval. Want je hebt eigenlijk, als je het over een opportunistische slotfase hebt... maar eigenlijk één man met lengte. Hè, en die heb je dan wel nodig, denk ik. Jawel, maar de man met lengte heb je het over Castillon, neem ik aan. Dat is niet onze beste kopper. <lacht> dat is dan weer heel gek. Maar... ja. Maar goed, uh, ik zeg al, het moet soms ook eens net even goed vallen en meezitten. En, en, en, en, en, en dat was niet het geval. En, en we doen er alles aan, want dat kun je de ploeg niet verwijten. We hebben hard gewerkt, goed gestaan tegen een goede ploeg. Want vergis je niet, ik begrijp waarom de jongens zo hoog staan... Dus uh, in die zin hebben we het goed gedaan. En als je dan ook ziet dat, dat je zo aanvallend speelt... zoveel mensen voor de bal brengt... dat je dan toch eigenlijk, eigenlijk heel, heel weinig weggeeft. Want die counter ligt natuurlijk altijd op de loer. Dan, dan vind ik dat we het uh, al met al goed gedaan hebben. Alleen ja, nogmaals, met een gelijkspel schieten we eigenlijk niks op. Wij moeten altijd uh, een beetje puzzelen met uh, de namen. Jij ook. Nu kwam je weer met Kwanza als uh, uh, centrale verdediger eigenlijk. En Bruns toch op het middenveld. Hè? Waarom speelde hij nu op die positie? Nou, omdat wij... Uh... Ja, dat is misschien wat, wat, wat, wat een tactisch verhaal. <laughs> maar als een tegenstander met twee spitsen speelt. dan hebben we gewoon Rienstraan door daar in de dekking. en dan spelen we daar met Kwanzaa als vrije man tussen. En dan hebben we de creatieve uh, Bruns op het middenveld erbij. Maar op het moment dat een tegenstander met drie spitsen speelt. en je hebt drie man achterop. dan kan Bruns ook wel eens aan die rechterkant spelen. En dan hebben we voetbal van achteruit ook erbij. Kwanzaa gewoon op het middenveld. Het is je toch gelukt om het uit te leggen. Uh, <laughs> Nog één ding. Uh, jullie staan voorafgaand aan de wedstrijd een minuut stil. He, vanwege datgene wat er deze week allemaal gebeurd is. Wat gaat er door jou heen op dat moment? En had jij het gevoel dat je moest voetballen dit week? Ja, het gaat natuurlijk niet dat je eraan denkt... Tijdens die minuut stilte alleen, ik bedoel, vanaf het moment dat je dit te horen krijgt, lopen de rillingen over je rug. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurd is. En, uh, ik heb begrepen dat de familie wilde dat er gevoetbald uh, zou worden. Dus, uh, dat, dat, daar kan ik me helemaal in vinden. Ik vind het prima ook hoor, dat wij gespeeld hebben. en dat je niet alleen door het totale voetbal en het amateurvoetbal af te lasten een statement maakt. Maar ook door dus een minuut stil te zijn en alle uh, ploegen met rouwbanden te laten spelen uh, een ander statement af te geven. Ik denk dat het op deze manier prima, prima gelukt is. Ronald van de Geer sprak met de trainer van Herakles, Peter Bos. En diezelfde Ronald van de Geer ging ook op zoek naar de trainer van FC Utrecht, Jan Wouters. En die vond hem. Jan, kun je na 90 minuten uiteindelijk wel leven met dat ene punt? Ja, ja zeker. Ik vond de eerste helft nog wel uh, gelijk opgaand. Fase uh, fases dat Herakles beter was. En het uh, tweede gedeelte van de, van de eerste helft uh, hadden wij wat de overhand. Uh, de tweede helft was Heracles duidelijk beter. Konden wij niet meer onder de druk vandaan komen. Onze opbouw lukte niet. Um, ja, en moet je, uh, dan kom je op verdedig uit. Uh, en dat hebben we wel redelijk gedaan. Hoewel Heracles uh, wel wat kans heeft gehad. Een bal binnenkant, paal, onderkant, lat nog. Maar uiteindelijk, uh, gezien de tweede helft... kan ik goed leven met een 1-1. Uh, Waarom lukte dat niet meer? Onder die druk uit te komen wat in de eerste helft dus wel lukte... Ja, omdat Herikles goed, uh, goed druk ging zetten met drie mannen. En daar hadden wij, op, op, op, hadden wij vandaag geen antwoord op. Uh, dan uh, probeer je wat eerder de spitsen te zoeken. En dan vond ik dat wij te ver uit elkaar bleven uh, om de tweede bal te winnen... en daar aan te gaan voetballen. En dat, dat lukte vandaag ook niet. En gek genoeg kom je nog wel een paar keer bijna in positie, hè? Jawel, we, we zijn er wel uh, een paar keer afgekomen. Alleen is net de laatste bal niet goed of de laatste steekbal niet goed... Um, maar al metal, uh, was Erik les tweede helft uh, wel, wel beter. Vandaar dat wij ook goed kunnen leven met de punt. Aan de omstandigheden oké? Okay. Iedereen heeft het met dit weer natuurlijk over de kou en het, en het veld. Dit is ook nog eens kunstgas. Hoe was dat? Hey, ik vind dat je, dat je wel kan zien uh, als mensen moeten wenden of keren... Dat, dat ze daar wel heel voorzichtig in zijn. Om, uh, omdat het een vrij glad veld is, uh, toch. Um, ja, ik, ik, ik hou van gewoon gras, dus... Uh, uh, wat dat betreft ben ik daar voorstander van. Oké, okay, uh, onder deze omstandigheden moet je, moet je ook voetballen. En, uh, ja, we zijn hier niet zo gelukkig geweest de, de voorgaande jaren. Dus wat dat betreft is een punt uh, is prima. Als het als uh, Moelenga bij jullie opdreven is, dan raakt hij geblesseerd. Ook in deze wedstrijd viel hij uit. Hoe ernstig is dat? Het schijnt mee te vallen. Uh, in eerste instantie werd uh, gedacht misschien wat als zijn grillerspees. Maar het was duidelijk een verkramping uh, uh. In zijn kuit een Achillespees. Maar het schijnt mee te vallen. Gelukkig maar. En Azade, want dat is ook geen opgever, die moet je er ook uithalen. Ja, die heeft een vinger in zijn oog. Dus die, die zag niks meer door één oog. Dus die moesten we er ook afhalen. Ja, dat is niet zo handig voetballen, hè? Nee, nee, dat is moeilijk. Picket in de Midnight Hour. PSV is terug uit Italië, waar de club gisteren Napoli versloeg met 3-1. Maar ondanks die overwinning zit de Europa League erop. PSV kan zich nu helemaal richten op de competitie. Na twee nederlagen tegen Vitesse en Ajax is Eindhoven toe aan een overwinning. En dat moet zondagmiddag gebeuren in de topper tegen FC Twente. Een bijdrage van Ragnar Niemeijer vanuit Eindhoven. De veldverwarming op de hertgang loeit op volle toeren. U bent hier aan het werk. Deze kate staat er niet altijd, of wel? Ja wel, Zo, uh, sinds dat de veldverwarming is, moet deze staan. Hier staat de keten toe uh, en de regelapparatuur in een appendages. Is dit nu loeien op volle toeren of is? Hij staat nu op volle toeren te drijven. We zijn hem naar nou een bedrijf aan het stellen door de plotseling sneeuwval. Uh, ja, ik kijk naar links en er liggen hier uh, twee, drie voetbalvelden, maar het is nog overdekt, bedekt met sneeuw. Is het nou de bedoeling dat dit binnen een uur verdwijnt? Nou, ik ben vanmorgen om alle vijf van huis weggereden om het allemaal in te regelen. We komen uit Westland vandaan. Eh, nou. Over de hele wereld staan, eh, bij Real Madrid, overal staan deze unit. Succes vandaag. Ja, bedankt. Eenmaal binnen in de perszaal van de hertgang blijkt dat Dick advocaat zich over het besneeuwde veld niet druk maakt. Er zijn genoeg mogelijkheden om nog iets te doen vandaag om wat te bewegen. Dus we hebben gewoon die jongens die gisteren gespeeld hebben, die zijn in de hal bezig... Met uitlopen, fietsen. Dat is tegenwoordig ook weer nieuw. En de andere jongens krijgen nog iets meer te doen. Terwijl de selectie van PSV zich binnen bezighoudt met krachttraining... wordt Dick Advocaat met de kwestie van de week geconfronteerd. Net terug uit Italië wordt hem gevraagd te reageren op de dood van de amateurgrensrechter afgelopen weekend. Advocaat is duidelijk. Ja, Het is natuurlijk een maatschappelijk probleem dit. En het is natuurlijk verschrikkelijk wat er uh, is gebeurd. Zeker voor de familie. Vader... Van drie kinderen. Hoe kom je in het hoofd om iemand uh, dood te schoppen? Ik heb vooral veel sympathie voor de mensen die achterblijven. En voor diegenen die het gedaan hebben, zeker niet. En Dick advocaat sluit zich aan bij Ronald Koeman, de trainer van Feyenoord. Die eerder al zei dat er dit weekend ook bij de profs niet gevoetbald zou moeten worden. In navolging van de amateurs. Ja, nou, ik denk dat Ronald Koeman daar een goede statement uh, het zou goed zijn als er helemaal niet gevoetbald werd. Dat ben ik helemaal met hem eens. Er zijn okay. mensen die hebben meer moeite om... Uh, een vliegdood trappen dan een mens dood te trappen. Dat die bestaan, helaas. Wat je toch ziet, uh, hij is vrijwilliger. Hij is uh, zijn eigen zonje speel daar. En, uh, dat hij dan uh, gewoon uh, ja, wordt aangevallen en uh, uiteindelijk uh, ja, sterft... Door, die, uh, ja, door al die slag die hij heeft gehad. Dus, uh, ja, daar praat het toch over. Luciano Narsing, die zich aansluit bij de rest van de selectie... die het gebouw van de hertgang uitdruppelt. Hij praat trouwens liever over het duel met Twente dan over andere zaken... PSV lijkt zich toch geen nieuwe nederlaag te kunnen permitteren na het verlies tegen Ajax en Vitesse. Nogmaals, Narsing. Nee, uh, we zijn een top-up. Uh, als je kijkt naar de wedstrijden, uh, tegen Vitesse hoorde gewoon te winnen. Tegen Ajax dan, uh, denk ik dat het wat terecht is. Dat we toch niet uh, heel scherp waren. Maar uh, wij moeten gewoon ons eigen spel spelen. En, uh, ja, we weten dat we kunnen. En, uh, ook uh, tegen Twente, als we ons eigen niveau halen, moeten we winnen. Nou, de trainer zei ook in de persconferentie, het moet ook tussen de oren goed zitten. Misschien moet er wel ja, wat harder gewerkt worden. Of misschien moet iedereen zich iets meer beseffen dat het wel ergens om gaat. Nee, ik denk uh, dat het besef er wel is. Uh, iedereen wordt natuurlijk, uh, ja, iedereen uh, leeft aan deze toe en uh, Iedereen is gebrand. En, uh, ik hoop dat we het uh, zondag met z'n allen ja, kunnen bewijzen. Eigenlijk, ja, eigenlijk het hele, als, als het, gewoon ook het internationale programma zit in de Champions League. Daar, daar, daar wordt toch scherper gespeeld, vind ik. Dus, dus ja, daar, kan je, daar moet je soms je voordeel uit halen. Maar het moet ook in het type een beetje We hebben het met Faber erover. Want Faber, die heeft toen ook in die periode bij mij gespeeld... toen ik hier trainer was. Ja, dat was een jongen die, uh, ja, die stond op je hakken. En ik zeg nog het gaat niet om het schoppen... maar het gaat, het gaat wel om een bepaald seintje af te geven. Waar je tegen zegt, hey, hallo, ik moet, ik moet een beetje uitkijken. En, kijk, Marcelo is natuurlijk best een, een goede voorstopper. Is maar ook een voorstopper die niet zoals een Faber of een stam, noem nou maar wat... Oudere spelers. Maar die zaten wel in je rug. Buiten worden nog altijd verwoede pogingen gedaan om het veld sneeuwvrij te krijgen. Voor wat het waard is. Binnen is het warm in PSV's winterwonderland. Een advocaat laat nog een keer zijn licht schijnen over het PSV van dit seizoen. Ja, ik zeg nog steeds heel duidelijk dat aan het einde van de seizoen pas de prijzen worden verdeeld. En niet nu niet na 15 wedstrijden. Dus... Uh... Voor vijf vloeren staat, is nog alles open, dus er kan nog van alles gebeuren. En uh, dit is ook weer gewoon een hele interessante wedstrijd. Ja, dit zijn de momenten voor ons om toch uh, weer te zorgen... dat we die punten terughalen die we de laatste twee weken verloren hebben. Dat zei Dik Advocaat. Net als PSV kan ook Twente het vizier helemaal op de competitie zetten. Want ook Twente is uitgespeeld in Europa. Een roemloos einde was er gisteravond tegen Helsingborg. 1-3. Goed nieuws is er ook. Nasser Chadli is terug van een enkel blessure. Hij is fit voor de wedstrijd van zondag tegen PSV. Hij speelde gisteren mee in het verloren Europa League duel. ging wel goed. Uh, ja, qua conditie moet ik nog een beetje in uh, die andere jongens inhalen, Want ik was een man eruit. Dus uh, ik ben net terug. En, uh, maar voor de rest is, uh, yeah, heb ik wel een goede gevoel over. Uh, ik heb, heb ik geen pijn. Dus, het uh, is beter. Dus PSV, is, uh, ja, daar, daar kan een vinkje achter. Dat gaat wel door voor jou. Hoop ik, ja. Ik heb nog drie dagen en we zullen zien wat er uh, gebeurt. Maar ik heb wel... Uh, ik denk dat mij uh, wel goed is. Maar je merkt ook wel dat het elftal eigenlijk wel snakt naar jou hè? En, en creativiteit. Uh, nee, ik denk uh, dat... Uh, ja, de laatste week was een beetje uh, die vorm voor uh, andere spelers. En nu uh, we hebben we gewonnen za uh, zaterdag, dus nu uh, hebben we ook, ook een goed gevoel. En uh, ik denk dat... Uh, we zijn klaar voor zondag. Wat een leuke wedstrijd, hè? Ja, ja altijd de leukste wedstrijd erop. Tot zover de voorbeschouwing op de wedstrijd van zondag. PSV-FC Twente. De Belgische Voetbalbond en de Pro League, dat is de hoogste afdeling in het Belgisch betaald voetbal... hebben een zevenpuntenplan voorgesteld... dat zwart geld in het voetbal aan banden moet gaan leggen. Aan de telefoon is Armand Schreurs, onze correspondent in België. Armand, goedenavond. Goedenavond, Dion. Ja, er is een reportage geweest op uh, VRT-televisie waarin werd aangetoond dat zwart geld wordt gebruikt, zowel bij amateurvoetbal als in profvoetbal. En uh, ja, de voetbalbond is dan in actie geschoten en heeft dat zevenpuntenprogramma uitgewerkt samen met uh, de profafdeling. En nu moeten we zien wat er gaat gebeuren. Hè? Hoe, hoe ja, serieus, Armand, is dit probleem? Hoe serieus is het? Ja, kijk, dat is natuurlijk een nationale sport. Hè? Wij zijn historisch een onderdrukt volk, dus dat houdt niet zo van de staten van belastingen betalen. En dat zit helemaal in de sport en dus ook in het voetbal. Uh, heel de amateurreeksen, ja, dat is eigenlijk allemaal van zwart geld. Dat wordt uh, gefinancierd. Uh, de bakkers en de slagers van de dorpen, die willen de grote held zijn, die geven geld aan de voetbalclub. Spelers worden zo betaald, trainers. En daar is noodsprake geweest van contracten in uh, al die amateurreeksen. Dus ja, dan kun je wel vermoeden dat het op die manier gebeurt. Maar het punt is, men heeft dat nooit kunnen bewijzen, alleen wel met drankbolletjes, die worden betaald aan jeugdspelers. Want in België is er gewoonte dat een jeugdspeler twee bonnetjes krijgt na een wedstrijd. Dus nu zeggen de belastingen ha, maar daar wordt betaald. Het zijn drankbolletjes voor die kinderen. Daar moeten jullie 21% btw op betalen. Kijk, en daarmee raak je nu in België echt in zijn ziel. Dan zegt iedereen, ja, dit kun je toch niet menen. Maar ja, al het andere zwart geld in die clubs waarmee het eerste elftal wordt betaald daar haal je nooit bewijzen van boven dus gaat men dat maar zoeken bij die drankbolletjes, dat is wel aan te tonen dat is punt 1 en uh, hoe men dat gaat aanpakken, dat wil ik toch nog zien, want dat lijkt me politiek heel moeilijk in België, om daar wat aan te doen maar dan is er iets anders dan naar boven gekomen en dat is dat er ook cr crimineel geld zit in het voetbal dat dient dan om wit te worden en mijn inschatting is wel dat dat toch een brug te ver is uh, daar zijn de mensen wel van geschrokken en als men dat wil aanpakken, dan denk ik wel dat iedereen daarachter staat. Ja, maar dat is ook, uh, daar gaat het ook om echt de grote voetbalclubs, hè? Ja, men heeft ook twee clubs van de eerste afdeling uh, daarin betrokken. Dus ook die waren bereid om crimineel geld aan te nemen. En die stelden zich geen vragen bij de oorsprong van dat geld. En daar heeft natuurlijk die, die, die, die, die profliga uh, door in actie geschoten van... ja, dit kunnen we niet tolereren. Vandaag. Maar hoe is, daar, hoe is daar verder op gereageerd dan? Want oh, dat is nogal wat. Ja, men wil eigenlijk niet dat dat amateurvoetbal wordt aangepakt, uh, want dat draait helemaal daarop. En zeker dan niet die drankbondels voor uh, de jeugdspelers. Dus ik denk dat men daarvan gaat afblijven, ja. maar natuurlijk het criminele geld, ja, daar gaat men toch wel uh, naar zoeken. Ik heb nu ook begrepen dat de clubs uit de derde en de vierde klasse, dat is bij jullie de twee... Topreeksen van de amateurs, die moeten nu licenties gaan voorleggen. Uh, dus dat betekent dat die boekhouding toch een beetje min of meer op orde moet komen. Maar ik druk mij voorzichtig uit, want ik weet hoe het er in België aan toe gaat. Ik had het net over een, een zevenpuntenplan. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, dus men wil dat, dus dat er licenties zijn voor derde en vierde klassers. men wil de makelaars ook wat uh, structureren... want er zijn heel wat mensen die dat zomaar doen als bijbaantje... die geen enkele vergunning hebben. Dat wil men ook structureren. De clubs moeten als er uh, transfers zijn... die moeten dat dan uh, storten op een openbare bankrekening... en de makelaar moet daar het geld afhalen. Uh, maar ik heb daar toch een gevoel bij van... ja, je mag al die maatregelen wel verzinnen... maar daarmee ga je toch niet uit de wereld helpen. Uh, dus dat is allemaal wel goed bedoeld... Maar ik vraag me af of dat volgende maand nog te sprake is. Maar wat wel toch iedereen wel geraakt heeft... en waar men wel actie kan voeren, is waar het dus om, om crimineel geld gaat. Dat men wel wit wassen. Ik denk dat in die richting wel wat actie gaat gebeuren. Ja, en waar moeten we dan aan denken? Bijvoorbeeld... Ja, je hebt mensen uit, uit, de, uit de onderwereld uh, die met veel geld zitten en, en die dat op een of andere manier willen witwassen en die dan ja. een clubje in handen krijgen. En dat hoeft geen topclub te zijn, dat is ook, uh, een amateurclub is ook uh, goed, hè? maar uh, ik denk dat men dat wel gaat aanpakken. En die figuren zijn bekend hoor, want uh, wat nu is uitgebracht is allemaal niet zo onbekend, alleen misschien wel dat er criminelen bij betrokken zijn. Maar ik denk dat men dat erop uh, kan gaan opsporen. Uiteindelijk wordt ook vrij veel geschreven en... Uh, gepraat in de media over al die clubs. Dus je haalt dat snel boven. Maar ik denk wel dat men het zwarte geld in de amateurreeksen. waar het gaat om de, de spits die wordt betaald en de trainer en de, de bolletjes voor de jeugdspelers, ik denk dat men dat politiek niet kan maken. Het is duidelijk. Armand Schreurs, onze correspondent in België. Hartelijk dank voor de uitleg. Het gaat niet goed met sportclub Heerenveen. De ploeg staat dertiende met 14 punten uit 15 wedstrijden. Slechts drie maal werd er gewonnen en zeven keer verloren. Bijvoorbeeld vorig weekend van hekkensluiter Willem II. Aanstaande zondag speelt Heerenveen tegen Roda JC. Dat is de nummer 17. Bij aanvang van dit seizoen was de succesvolle voorhoede... van vorig seizoen vertrokken. En dat gemis is nog steeds niet opgevangen. Heerenveen-coach Marco van Basten. We zijn wat dat betreft... Uh, ja, we hebben toch een aantal wedstrijden best redelijk gespeeld. Maar daarin uh, zijn we uiteindelijk niet uh, ja, goed, goed mee weggekomen qua, qua uitslag betreft. Ook eigenlijk vorige week hebben we best goed gespeeld tegen Willem II. Alleen ja, je krijgt uh, twee, twee doelpunten tegen. één uit de vrije bal en één uit een uh, vier- en een ingooi. Op een moment dat het eventjes niet goed stond en dan uh, pakt het wat lullig uit. Uh, maar goed, dat zijn dingen die, die gebeuren. en uh, We moeten zorgen dat we nu tegen Roda in ieder geval... Uh, Zeker niet uh, in achterstand komen. Je hebt uh, in een eerder stadium wel eens geroepen. De kwaliteit valt me hier best wel een beetje tegen. Hoe, hoe kijk je daar nu tegenaan? Nou ja, goed, kijk, ik heb toen gezegd: uh, van, er zijn heel veel spelers uh, voor veel geld weggegaan. En uh, wat er voor terug is gekomen, dat, uh, dat is uh, ja, duidelijk van een ander niveau. We hebben weliswaar toch, ondanks alles, toch een, uh, een, vrij, een vrij goede selectie. Die uh, in mijn beleving hoger moet staan dan waar we nu staan. Alleen ja. Daar zullen we met z'n allen kaart voor moeten blijven werken. Dan kan ik me ook zo voorstellen, jij, uh, San Marco, goede resultaten, prachtig voetbal bij Ajax, Milan, Nederland zelf al. Je hebt getraind bij Oranje, je hebt getraind bij Ajax. Had je niet een beetje kunnen inschatten dat dat inderdaad wel zou kunnen gebeuren? hier? Oh ja, maar je hoort mij niet klagen. Nee. Ik, ik vind gewoon, het trainingsvak op zich is, uh, is niet anders dan bij een, uh, een grote club of een kleine club. Je moet zorgen dat je met die spelers zoveel mogelijk duidelijkheid schept wat we moeten doen in balbezit en wat we moeten doen als de tegenstander de bal heeft... hoe we bij de omschakelmomenten moeten reageren... Ja, en, en zorgen dat dat op een gegeven moment gaat lopen. Nou, dat is niet een eenvoudige klus, dat is wel gebleken tot nu toe. Uh, je hebt te maken met uh, ja, andere spelers. Uh, je probeert een speelwijze uh, met die jongens uit. en uh, ja, Sommige karakteristieken van, van bepaalde spelers komen niet helemaal in een bepaald systeem uit. en probeer je wat anders. En zo blijf je eigenlijk een beetje zoeken... En uh, nou ja, goed, het blijft passen meten. En, uh, ja, het belangrijke is dat we in ieder geval wel uh, vol blijven houden en, en uh, positief blijven. En, en dat is denk ik wel sowieso uh, uh, wat er steeds moet blijven uh, aanwezig zijn. Maar hoe moeilijk is het voor iemand die op zo'n hoog niveau gevoetbald heeft... en ook Oranje heeft getraind om dan ja, toch die knop te moeten omzetten? Dat lijkt mij heel moeilijk. Nou Ja, ja dat, dat voelt niet zo. Ik moet je zeggen dat ik heel graag wil... Dat wij ook natuurlijk met Heerenveen goed voetbal spelen. Dat hebben we met regelmatig wel gedaan. Maar daarbij moeten ook uh, goede, goede resultaten komen. En uh, ja, dat is in de laatste weken is dat tegengevallen. Waardoor we ja, toch een klein beetje moeten oppassen wat betreft uh, de ranglijst. Uh, desalniettemin vind ik dat uh, ja, het vak wat je, wat je doet als trainer, zijnde. Uh, wat je met de groep doet uh, tijdens de week. dat blijft uh, toch in grote lijnen wel hetzelfde. Nou ben je ook iemand die zou van de ene op de andere dag kunnen zeggen... ik je de handdoek, ik zie het niet meer zitten. Zoals bijvoorbeeld bij Ajax. Nou ja, kijk, uh, ik probeer in ieder geval van die les geleerd te hebben. Dus uh, dat was uh, een, uh, ja, een, een, een, een ervaring die ik heb gehad bij Ajax... die ik hopelijk hier niet uh, zal uh, herhalen. Dus uh, ik doe er alles aan om in ieder geval uh, positief te blijven en, uh, en door te gaan. En uh, ja, misschien is het, soms valt het soms wat tegen... Uh, en soms valt het wat mee. Dat zijn dingen die horen bij het vak. Eh, belangrijk is in ieder geval dat je zowel in goede als in slechte tijden... gewoon als leider wel uh, dat blijft doen wat er, je, wat, je, wat er van je gevraagd wordt. En jij voelt je wel gesteund ook door de club? Ik voel me gesteund door de club. Ik voel me gesteund door de, door de spelers. En uh, ja, hopelijk uh, uh, komt er snel een beter resultaat. En als dat niet zo zijn, dan zullen we langer uh, door moeten blijven vechten... tot het op een gegeven moment zich wel draait. Want 13e plaats voor Heerenveen, dat is niet goed, hè? Nou ja, kijk, uh, tuurlijk, uh, liever, liever hoger, maar uiteindelijk zijn die ploegen die boven ons staan en onder ons staan, die hebben er ook heel hard voor gewerkt. En ook zij verdienen een bepaalde positie uh, op de ranglijst en uh, ja, we moeten maar kijken of we omhoog kunnen. En dat is uh, wat we met z'n allen eigenlijk wekelijks, uh, waar we kaart aan het werk voor zijn. Angelo Terwiel en Marco van Basten. Dan gaan we naar de eerste divisie. Sparta kon vanavond een periodetitel pakken in de eerste divisie. Maar de koploper verslikte zich in de Stadsdarby tegen Excelsior. Excelsior stond laatste en stijgt nu naar de zestiende plaats op de ranglijst. Nog steeds erg laag dus. Rob Fleur sprak met Niels Fortoren van Excelsior. Als je wint van de grote buur Sparta, dat is leuk. En je stijgt naar de 16e plek. Maar is het niet gênant dat Excelsior voor de het 18e stond? Um, absoluut. Uh, daar kan je niet omheen. En dat is uh, Excelsior onwaardig. Uh, maar goed, uh, we stonden er wel. En uh, ja, dan kun je maar één ding doen, uh, dat is de schouders eronder zetten en toch, uh, en toch vol voor de winst gaan. En, uh, ja, die, die hebben we gepakt vandaag, dus uh, wat dat betreft uh, is dat vandaag goed. Maar uh, nogmaals, inderdaad, die achttiende plek uh, was, uh, was absoluut uh, niet best. Het was vooraf uniek, een derby tussen de nummer 1 en de nummer laatst. En dan wint de nummer laatst, die al na drie minuten voor staat. Weet je dan al van, dit gaat goed komen? Nee, nee, nee, absoluut niet. Zeker, uh, zeker in onze situatie niet. We hebben heel vaak hebben we een voorsprong weggegeven dit seizoen. Uh, vaak voorgekomen en, uh, en vervolgens eigenlijk uh, door opportunistisch spel van de tegenstander, wat Sparta eigenlijk vandaag ook deed, uh, nog doelpunten tegengekregen. Daar hebben we altijd moeite mee gehad. Dus uh, die 1-0 uh, was zeker geen garantie dat we hem gingen winnen. Wordt het 1-1, maar dan denk je: 1-1 met rust. Vlak voor rust is het gewoon weer 2-1. En, ja, en dan de tweede eh, helft, sporten met 10 man. Dan hebben jullie iets te weinig gedaan. Ja, absoluut. Uh, we hebben het wel vaker moeilijk gehad. Uh, als we tegen 10 man kwamen, dat is eigenlijk een beetje onverklaarbaar. Uh, maar wel het geval. En, uh, ja, dat, dat, dat is een beetje onzekerheid die nu in de ploeg zit. Hè. We staan laatste, uh, of we stonden laatste. En uh, ja, je staat voor, en dan. Ook tegen 10 man zie je toch de angst van kut als we hem maar niet op, een, op, een, op, een, op een slechte manier weer tegenkrijgen. Op een lullige manier, dat is wel vaker voorgekomen Dus ja, dat zat een beetje in de ploeg en uh, dat hebben we absoluut niet goed gedaan. Maar uh, gelukkig hebben we deze keer wel over de streep kunnen trekken. Uh, was Sparta aan de stadgenoot doping voor Excelsior? Ja, absoluut. We wisten... Uh, um, kijk, Sparta is natuurlijk de nummer 1. Um, wordt steeds meer... Uh, uh, geprikt als de titel, uh, titelkandidaat en uh, niet onterecht vind ik want ze hebben het uh, zeker deze periode heel goed gedaan dus, uh, dus ja, je weet dat er heel veel uh, spanning om deze wedstrijd zit. En zeker in, uh, in de negatieve fase waarin wij zitten, uh, kan dit, was dit heel belangrijk voor ons. En een hele goede mogelijkheid om het tijd te keren. En uh, ondanks dat we nu nog 16 staan, wat, uh, wat we eerlijk zijn nog zin anders in feite. Uh, is dit wel voor de uh, uh, nabije toekomst, is dit wel uh, ja, heel positief. De schande van Rotterdam is uitgewist. Nou... Als je 16e staat en uh, als je bent gedegradeerd en je staat nog steeds 16e, dan doe je nog niet best. Maar goed, uh, we hebben vandaag onszelf wel een goede dienst bewezen. Dan naar een verliezer van de avond, Gijs Luuring van Sparta. Wat is er met Sparta gebeurd, Gijs Luierink? Uh, ja, als je niet zoals de laatste weken uh, 100% start, hè? scherp bent, zoals het mooi heet, dan... Uh... Dan krijg je de deksel op de neus. En Excelsior die uh, ja, tot de tanden toegewapend uh, en terecht uh, de wedstrijd begon. En wij, uh, ja, toch op een of andere manier, uh, niet hetzelfde gebracht. En dan uh, verlies je terecht met 2-1. En na drie minuten sta je 0. En nu zie je voor de wedstrijd gaat beginnen. En daar staat die, de bronzen, de bronzen stier staat er. Hè, voor het winnen van de tweede periode. Dat was voor jullie niet eens van belang. Jullie hadden trouwens alleen maar een puntje nodig. Iedereen rekent eigenlijk op nummer 1. Sparta tegen nummer 18, Excelsior. is nog nooit eerder vertoond trouwens hoor. Een derby, 1 tegen de laatste, maar dit terzijde. Maar ja, dat het een eitje zou worden, dat is het geen moment geweest. Nee, er zijn weinig wedstrijden die sowieso uh, ja, een eitje zijn. En, uh, Excelsior staat laatste, maar goed, ze hebben veel jongens die, die goed kunnen voetballen. Dat zag je vanavond. Alleen, uh, ja, misschien hebben ze wat minder uh, ervaring. En als het wat tegen zit, is dat moeilijk, maar... Van tevoren ja, dachten wij ook niet dat het een makkelijke wedstrijd zou worden. Alleen uh, ja, de bronzen stier, uh, voor de periode waar we overigens uh, ja, niet of nauwelijks mee bezig zijn. Die, jullie, uh, want jullie willen gewoon kampioen worden? Ja zeker. Uh, maar goed, uh, ja, om kampioen te worden moet je zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Simpel. En dat hebben we vanavond niet gedaan. En uh, Hadden we hem gewonnen en hadden we ook de bronzen stier gekregen. Dan uh, ja, waren we beter op weg geweest om, uh, om in de winst op uh, met een lekkere... Ja, stand uh, te gaan rusten. Dus die kleedkamer nou rauw, wordt er weer gescholden, getierd. Wat is er aan de hand? Ja, er wordt, uh, wordt wel van alles uitgegooid. En, uh, maar goed, daar heb ik nooit moeite mee gehad. En dat is misschien ook wel uh, goed. zegt ook dat iedereen uh, betrokken is. Alleen, um, ja, we moeten zorgen dat dit een incident is en volgende week uh, doorgaan. Want de laatste week hebben we natuurlijk wel uh, hele goede resultaten geboekt. En dat er is een goede moet, uh, serie neergezet. Daarom, daarom verwacht je dit niet. Ja, dat klopt. Uh, en daarom wat ik zeg, uh, wij, wij moeten zorgen dat het nu een incident is en volgende week uh, oppakken waar we de laatste week mee bezig waren. En... Dit was langs de lijn. Straks met het oog op morgen met Thijs van der Brink. Goedenavond. Morgen in Troskamer Breed. De politieke stand van het land. Wij dachten dat men daar aan het uitruilen en gunnen was. met kritiek op de kabinetsplannen. Wat voor mensbeeld heb je daar nou bij? Hoe de veronderstelling dat iemand van 55. met een lullig kussentje van twee weken. en een kleine uitkering na een half jaar alweer in de bak komt. en verdediging van de coalitie. Dat lijkt me een karikatuur van wat er in het regeerakkoord staat. Luister morgen, van 11 tot 12. naar Troskamer Breed. Wat is het probleem wat bij deze oplossing hoort? Radio 1. Het nieuws.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 Kom naar Dordrecht en geniet van de grootste en meest sfeervolle kerstmarkt van Nederland. Op 14, 15 en 16 december in onze historische binnenstad. Kijk op kerstmarktdordrecht.nl Van aardappeleters tot zonnebloem. Vincent is back. In geboortegrond en land van het licht. Ontdek de complete Vincent van Gogh. Natuurlijk in het kruller Het houdt niet op.